2 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbeth Grutteke. In Dit is de Dag reageert Pim Fortuyns broer Martin... straks op het mogelijke proefverlof voor Volkert van der G. En komt er een prijzenoorlog tussen de benzinepompen langs de snelweg? Eerst het NOS Journaal met Mark Visser. Het faillissement van OAT kost de Stichting Garantiefonds reisgelden rond de 20 miljoen euro. Uit gegevens van de curatoren blijkt dat zo'n 80.000 mensen gedupeerd zijn. Volgens SGR-directeur Reuver is de hoogte van het schadebedrag een record. Uh, dat is, uh, voor ons is dat de grootste schade in de geschiedenis van uh, SGR. Uh, maar um, nog niet zo groot dat wij dat niet zouden kunnen dragen. Wij hebben op dit moment 85 miljoen euro in kas... En deze schade kan door ons gewoon gedragen worden. De 20 miljoen is een ruwe schatting. Het kan 2 miljoen meer of minder zijn, zegt de stichting. Silvio Berlusconi heeft in de Italiaanse Senaat aangekondigd dat zijn partij alsnog het vertrouwen zal geven aan de regering van premier Letta. Afgelopen weekend gaf Berlusconi zijn vijf ministers in het kabinet nog opdracht om op te stappen. De draai van de oud-premier duidt erop dat hij binnen zijn eigen partij onvoldoende steun had om de regering ten val te brengen. Verschillende senatoren van Berlusconi's Volk van de Vrijheid hadden aangekondigd Letta te blijven steunen. Staatssecretaris Steven komt uiterlijk maandag met een besluit over het proefverlof voor Volkert van de Graaf. De moordenaar van Pim Fortuyn mag van de Raad voor een strafrecht toepassing met proefverlof, maar Steven neemt de beslissing daarover. Volgende week krijg, komt er een nieuwe beslissing en dan, uh, dan zullen we weer zien hoe het verder gaat. Maar dat betekent nadrukkelijk dus niet dat hij verlof krijgt. nu al. Dat kan, maar het kan ook niet zo zijn volgende week. Onder meer de PVV en de VVD zeggen dat de staatssecretaris het verlof moet weigeren. Vanwege de maatschappelijke onrust die daardoor zal ontstaan. Volgens de Raad voor Strafrechtstoepassing is Van de Graaf in 2007 alles met verlof geweest. En heeft dat toen niet tot onrust geleid. De leerlingen van scholengemeenschap Ibn Galdoen in Rotterdam blijven dit schooljaar bij elkaar. Dat is vanochtend bekendgemaakt, zegt verslaggever Henrik Willem Hofs. De ruim 600 leerlingen die blijven in ieder geval bij elkaar. Bij elkaar in de klas en ook in het gebouw. Ibn Galdoen houdt op te bestaan, maar gaat als filiaal van de christelijke scholengemeenschap verder. En het filiaal wordt aangestuurd door een aantal scholen die in een stuurgroep komen te zitten. Nou, 1 november, dan gaat het geldplan voor Ibn Galdoen dicht. Maar voor de leerlingen lijken de gevolgen nu dus erg mee te vallen. Over een jaar moet er dan een nieuwe islamitische school worden opgericht. Onder een nieuwe stichting en met een volledig nieuw bestuur. Het weer zondag met in het zuiden dikke sluierwolken. Vanmiddag breidt de bewolking zich naar het noorden uit. En het blijft droog met een stevige oostenwind bij een graad of 16. Morgen afwisselend zon en wolken en tot de avond droog. Vrijdag wat regen en 18 tot 21 graden. Heolanda van der Velden bij de ANWB heeft voor ons verkeersinformatie. De A67 Venlo richting Eindhoven... die is dicht tussen de afrit Venlo en afrit Helden... heeft te maken met een ongeluk. Daardoor tussen Knoop en Heiken en Helden nu drie kilometer. Martin Fortuyn reageert zo op een mogelijk proefverlof voor Volkert van der G. Ik ben Hans Dulver, tennoor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 Eo, dit is de dag. Elspet Grutteke en Thijs van den Brink. Dit is de dag dat proefverlof voor de moordenaar van Pim Fortuyn een grote stap dichterbij is gekomen. Marten Fortuyn, broer van Pim, goedemiddag. Goedemiddag. Zag u het aankomen? Nee, ik zag het niet aankomen, want uh, verleden jaar is er al uh, enorm veel poespas geweest over uh, eventueel uh, proefverlof. En toen waren de signalen heel duidelijk, uh, daar is geen sprake van, uh, zowel door Teve als uh, Rutte die dat uh, op een gegeven moment gezegd hebben. En ja, dan word je toch per verrassing weer genomen dat uh, blijkbaar dus een uh, andere beslissing uh, of advies gegeven is. Denkt u wel eens langs de snelweg? Dan is er goed nieuws, want morgen opent Tango zijn eerste onbemande tankstation langs de snelweg. En daar is de benzine 10 cent goedkoper. Martijn Haasbroek van Tango, is dat het begin van de prijzenoorlog? Dat zou kunnen, maar het belangrijkste voor ons is dat we het voor de klanten doen. Deze maand is uitgeroepen tot Buy Nothing New Maand. Voor journaliste Angela Wals is dat een maand als alle anderen... Want zij koopt al jaren geen nieuwe spullen meer. Hoe ze dat doet, horen we straks. En ook aan tafel ethicus Jan Forstenbos. Met jou praten we later over de 24-weken-grens voor abortus. Voor bijzondere gevallen zou die grens moeten worden opgerekt vinden een aantal medici. Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website ditistedag.nu. Nou, vandaag een uh, mooie aftrap af. Uh, meneer Fortuin, meneer mag, uh, mag ik u tatoeëren? Nou, tatoeëren niet, tatoeëren. wel. Oh, dat geldt. Volkert van der Graaf, de moordenaar van Pim Fortuin, mag met proefverlof. Dat heeft de Raad voor Strafrechtstoepassing besloten. Van der Graaf werd in 2003 tot 18 jaar cel veroordeeld. voor de moord op Fortuin een jaar eerder op het Mediapark in Hilversum. Als hij twee derde van zijn straf heeft uitgezeten... kan hij vervroegd vrijkomen, dat is in mei 2014. Martin Fortuyn, de Raad voor Strafrechttoepassing heeft vanmorgen dus besloten dat Volkert van de G... niet zomaar proefverlof meer geweigerd mag worden. U bent de broer van Pim Fortuyn. U was niet geïnformeerd over deze beslissing? Uh, helemaal niet, nee. nee. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het een beetje eigenaardig. Het staat uh, haars op datgene wat uh, verleden jaar door uh, de staatssecretaris uh, Teven... en ook door de heer uh, Rutte is gezegd... dat uh, Proeflof uh, uh, daar zou geen sprake van zijn. Nee. En, en ja, is... dan word je toch uh, verrast door zo'n uh, dwingend advies van uh, deze raad. Ja, want u, u ziet dat wel als een dwingend advies. Hè? De, want minister uh, Teven moet er uiteindelijk natuurlijk nog wel uh, naar kijken. Maar... Uh, er zit een ding in de toon in, vindt u? Ja, zonder enige twijfel. Bij toeval heb ik de hele uitspraak heb ik via e-mail binnengekregen. En als je dus kijkt naar punt 4 op pagina 8... de uitspraak van deze raad... gelet op het voorgaande vernietigt zij de uitspraak van de beklagcommissie. De beroepscommissie vernietigt de beslissing van de directeur... en draagt de staatssecretaris op een nieuwe beslissing te nemen met inachtneming van deze uitspraak... Ja. binnen een termijn van twee weken na het vlangstafval. Ja, dat is redelijk dwingend inderdaad. Dat nou, lijkt me wel, ja. ja. Nou staat er ook in dezelfde uitspraak... dat Volkert van de G al een keer op proef is geweest. Wist u dat? Dat heb ik nog niet gezien. En dat is uh, in alle toonaarden is dat uh, door en het OM... en door het ministerie van Justitie is dat ontkend. En als dat het geval zou zijn, dan vind ik dat zeer laagbaar. Ja. Wat vindt u van de motivatie van het besluit? Nou, het rammelt naar mijn mening en het rammelt vooral op het punt van maatschappelijk belang. Je hebt hier weer een raad met rechters die met hun rug naar de maatschappij toestaan. De maatschappelijke onrust rond deze moordenaar is zeer groot... Dat is overal weer bewezen vleden jaar uh, met alle uh, aandacht die er toen was tien jaar na de moord op Pim. Er is een enquête geweest uh, die heeft uh, 42.000 reacties opgeleverd. En dat waren allemaal mensen die dus waren tegen en proefverlof... en ook vervroegde Ja. ja. Nou, zegt, nou zegt de raad van die maatschappelijke onrust, die is er inderdaad. Dat constateren zij, net zoals u. En ze zeggen, ja, er zou net, nu net zo goed onrust zijn als volgend jaar in mei... als ja, hij sowieso ze al vrijkomt. He? Ze stellen het nog sterker. Ze stellen namelijk dat dus de directeur in de overweging die hij gemaakt heeft... om het proefverlof af te wijzen... Dat er alleen geluisterd is naar onder meer het Openbaar Ministerie en dat soort zaken meer, dat soort instituten. En dat er onvoldoende onderzocht was of er maatschappelijke onrust zou kunnen ontstaan. Mm -hmm. Dat zijn hun eigen woorden. Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, dan legt men gewoon een enquête van 42.000 respondenten, legt men naast zich neer. Nou, dan vraag ik me af, uh, leven deze mensen nog uh, met beide voeten in uh, deze maatschappij? of zweven ze ergens in het horen rond. Ja, Maar zeggen zij niet, we verwachten sowieso maatschappelijke onrust... maar of dat nou nu ja. komt, of op het moment dat Volkert van de G in mei vrijkomt... Dat, dat, dat is dan maar zo. Nou, of ja, leest u het, het anders? Weet, ja, dat, dat, dat is dan maar zo. Maar dan nemen ze een hele grote verantwoordelijkheid. Want als deze man dus uh, gewoon uh, vrijgelaten wordt via de voordeur... het penitaire inrichting via de voordeur verlaat... Dan kan je er vergif op innemen dat daar uh, mensen staan te wachten die nog een appeltje met hem te schillen hebben. Ja, en u verwacht dat dat grote problemen oplevert dan? Dat gaat hele grote problemen opleveren. Daar ben ik heel van overtuigd. Er gaat een heksenjacht ontstaan. En ik garandeer u dat u uh, vanaf het moment dat hij vrijgelaten is, of als dat bekend is, ja, dat men op zoek naar hem gaat. En dan krijg je dus allerlei... Uh, berichten weer in het nieuws. Vermeend gezien daar, vermeend gezien daar. Dus het gaat een enorme maatschappelijke onrust teweeg brengen. Maar denkt u dat het anders is als we hem over vijf jaar vrijlaten? Nou, ik denk uh, vijf jaar. Eigenlijk zou hij de volledige 18 jaar moeten uitzitten. Het is jammer dat. Uh, maar zou het dan niet alsnog onrustig worden, denkt u? Ik denk over vijf jaar zou het misschien ietsje verder afgevlakt kunnen zijn. Maar dan nog zou die maatschappelijke onrust weer aangewakkerd kunnen worden. Ja. Ja, dus ja. dat is dan uiteindelijk dan geen argument, toch? Nou, ik vind het, uh, het, is een, het, het is een bijkomend argument. Het mag geen hoofdargument zijn. Want het is natuurlijk wel zo dat uh, nu nog een keer vijf jaar erbij... dat de groep die dus uh, nog steeds een appeltje met hem te schillen heeft... dat die uh, misschien wel een stuk kleiner is geworden. Ja. Laten we even naar uh, advocaat Geert-Jan Knoops gaan. Goedemiddag, meneer Knoops. Goedemiddag. Wat vindt u als advocaat van de uitspraak van de Raad voor uh, Strafrechttoepassing? Nou, ik heb hem inderdaad gelezen. en Ik, ik kan me voorstellen dat de Raad uh, het belang van de terugkeer naar de samenleving... Uh, op dit moment heeft laten meewegen. Opgelet op de acht maanden die nog resteren tot die VI-datum. Uh, ik ben het wel met meneer Fortuyn eens dat je vragen kunt stellen over uh, hoe... Uh, empirisch is nu vastgesteld of er wel of niet maatschappelijke onrust uh, kan ontstaan. Dat blijft toch een heel arbitrair begrip. Daar zitten zeker twee kanten aan. Mm -hmm. Maar uh, het is natuurlijk toch wel een uitgangspunt van ons detentiebeleid. Uh, en dat zie je ook in Europa terug. Uh, het is ook een bepaalde Europese trend. Om juist die zogenaamde resocialisatie op een gegeven moment zwaarder te laten meeweken... dan het belang van de samenleving. Ja. En in mijn het... eigen praktijk... Ah, ja, sorry. Ja, gaat verder. In mijn eigen praktijk zie je dus ook in vergelijkbare zaken... waarbij mensen voor een moord of een doodslag zijn veroordeeld... diezelfde uh, worsteling van uh, de samenleving, maar ook de, uh, de justitieautoriteiten... Uh, waarbij je dat argument van die maatschappelijke onruststreties terugkeert. Dat is natuurlijk aan de ene kant ook een emotioneel aspect en we moeten daar denk ik toch uh, ook genuanceerd naar te kijken. Al met al kan ik mij dus deze beslissing voorstellen... en ik, ik maak ook graag nog... Nou, gewoon van het. Gaat u hangen? Meneer Fortuyn zei, meneer Fortuyn zei ik niet. Nee, Dat kan ja, want ik me uh, helemaal voorstellen. Ik ja. luister heel uh, zorgvuldig naar uh, de heer Knoos... Um, uh, een van de normen die gehanteerd wordt bij de beoordeling van uh, dit soort zaken is... is ja. het gedrag van uh, de deliquent, is dat ook veranderd? Nou, in datzelfde besluit van, uh, van deze raad staat... dat hij dus uh, qua denken en doen en optreden... niet veranderd is in vergelijking met zoals hij was in 2002. Mm -hmm. De wereldverbeteraar die uh, vond dat ja. hij het recht had het ultieme wapenmoord legitiem toe te passen. Nou, dat vind ik dan een heel zwaarwegend argument... om dan uh, als raad te zeggen... de man heeft zich niet veranderd. Reïntegratie, dat zit er niet in. Want hij is wie hij is, de autist die hij is... Met alle vermeende rechten die jij denkt te hebben. En dan moet je zolang zo lang als dat mogelijk is, gewoon vasthouden. Ja, meneer Knoops, is het element van uh, uh, spijt betuigen of terugkeren op je gedachtegoed, uh, daarvan afstand nemen, is dat een, speelt dat een rol in de overweging om iemand met proefverlof te sturen? In ieder geval niet in de jurisprudentie van uh, de RSG, de Raad voor de Strafrechtstoepassing. Uh, het is wel zo dat het, ook in deze uitspraak... het gedrag van betrokkenen tijdens detentie uh, speelt wel mee. Daar zegt dus, uh, de raad van dat gedrag dat van deze... ...persoon tijdens de detentie in ieder geval geen aanleiding zou geven... ...om te veronderstellen uh, dat het een contra-indicatie is. Het is overigens zo dat in andere zaken, ook in de eigen praktijk... ...waarbij iemand voor een moord of een doodslag is veroordeeld... ...en er sprake is van een geschokte rechtsorde, ...waarbij de verdachte of de veroordeelde eigenlijk altijd is blijven ontkennen... ...en dus nooit spijt heeft betuigd, vanuit de perceptie van de samenleving... ...ook die mensen uiteindelijk voor zo'n of van aanmerking komen... Dus het is niet zo dat deze zaak nu daar een uh, uitzondering op vormt. Die, die worsteling uh, die zie je dus steeds terug in iedere zaak waarbij een mens uh, het leven heeft gelaten. Ja. en de verdachte of de veroordeelde dus geen spijt heeft betuigd. Goed, dank u wel, Geert-Jan Knoop. Even nog terug naar u, meneer Fortuyn. Want zou dat voor u uitmaken als uh, uh, Volkert van de G zou zeggen: ik neem afstand van mijn Goed. Nee, dat maakt niet uit, want hij meent het niet. Deze maar, man, uh, u zou het sowieso nooit, nooit geloven wat hij zou Ik, zeggen. Ik uh, geloof zeer zeker niet. Ik heb deze man uh, heel lang uh, kunnen observeren tijdens uh, twee processen. En het is een autist die gewoon onverbeterlijk is. En uh, hij heeft ook bewezen tijdens een gevangenschap, door als de advocaat van de Duiven voor uh, allerlei gevangenen, allerlei klusjes op te knappen. Dat hij gewoon door blijft gaan op de weg die hij toen al bewandelde. Ja, dus dat is de helder voor u. Nou is het nog niet helemaal zeker dat Van de geoproevenlof mag. Uh, staatssecretaris Teven die moet daar nog een uh, beslissing over nemen. Ik noemde hem net minister, maar hij is staatssecretaris. Ja. Spreekt u hem nog voor die tijd? Nee hoor, ik ga hem niet bellen. Ik wacht gewoon af wat zijn beslissing is. Wat mij verbaast, is dat hij uh, uiterlijk maandag gaat reageren op uh, het dwingende advies van deze raad. Want hij heeft er al uh, twaalf maanden of langer over na kunnen denken uh, wat hij zou moeten doen als dit scenario dus uh, werkelijkheid zou worden. Dus het had hem gezierd als hij het meteen gezegd had, ik kan wel of niet uh, dit toestaan. Binnen het wettelijke kader moet hij reageren en ja. uh, daar heb je geen dagen voor nodig. Nee, er komt nog wat meer nieuws binnen over de keer dat Volkert uh, niet in de, af, uit de gevangenis is geweest. Dat is in 2007 oh, geweest. Dat is met de begrafenis geweest. Van zijn oma. Ja, ja. nou weet ik het weer. Oké, okay, ja. dat was wel bekend bij u. Ja. ja. ja. Okay. Nou, achteraf he. niet uh, voor. Orde. Goed. Dank u wel, meneer Fortuyn. Graag gedaan. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1. van Amy McDonald. Bij ons aan tafel Martijn Hazenbroek van benzinepompketen Tango. Journaliste Angela Wals, zij, houdt een, zij hield een koopstaking... en meet winkels zoveel mogelijk. En ethicus Jan Vorstenbos. Martijn Hazenbroek van Tango, een keten van onbemande pompstations... waar je goedkoper kunt tanken. Jullie zitten al op heel veel plekken in ons land, 153 geloof ik... maar nog niet langs de snelwegen. Morgen gaat dat veranderen, want dan openen jullie... je eerste goedkope tankstation langs de snelweg. Is het een revolutie, denkt u? Ik, ik denk wel dat het een verandering betekent voor de markt. Ja. Waarom was het tot nu toe niet het geval? Nou, we hebben ons altijd wel toegelegd... op uh, het groeien van ons netwerk van onbemande tankstations. Uh, maar vooral op het, uh, wat wij het onderliggende wegennet uh, noemen. Dus bij uh, dorpen en steden. Ja, mijn vraag was, waarom? Waarom? Uh, omdat wij zagen dat er uh, gewoon een behoefte is uh, bij klanten... om snel en goedkoop te kunnen tanken. Ja, dat snap ik. Maar waarom niet op de snelweg? Waarom niet op de snelweg? Het is meer dat het dat we zien dat het nu wel op de snelweg uh, ook komt. En dat is uh, al een aantal jaren gaande dat je, ook ingegeven door de crisis... dat mensen meer en meer uh, de snelwegen mijden om, uh, om te tanken... en dat uh, juist op andere stations uh, gaan doen. En voor ons was dat een aanleiding om eens te gaan kijken... of we juist niet die mensen het ook kunnen bieden op de snelweg. Nou ja. En kan het? Wij denken van wel, anders zouden we het niet doen. Ja, want u gaat daar dezelfde prijs hanteren als op het onderliggende wegennet. Wij gaan een, een korting geven. En morgen gaat het eerste station inderdaad open, officieel open. Uh, en dan geven we een korting van 10 cent. Maar het is het dan nog altijd goedkoper om uh, op dat onderliggende wegennet te tanken... of op de snelweg? Of is het dezelfde prijs? Uh, daar kan verschil tussen zitten. Uh, op het uh, andere stations geven we ook al 12 cent... of, of misschien uh, zelfs wel tot 17 cent korting per liter... Uh, de korting die je geeft is uh, afhankelijk van uh, onder andere al de kosten die je hebt op een, uh, op een station. En voor een snelwegstation zijn die wel anders dan voor, uh, oh, voor een kleiner station. Ja. Ja. Daar ben je gewoon meer geld kwijt aan pacht ofzo? Of uh, waar zit hem dat in? Ja, het is uh, onder andere de, de huur, de pacht die je aan de overheid betaalt. Maar ja. ook, uh, de stations zijn groter, dus je hebt gewoon meer kosten. Jan Forsterbos. Hoe is de verhouding tussen het aandeel van langs de snelwegen en dat onderliggende wegennet? Je hebt ongeveer, je hebt ruim 4000 tankstations in Nederland, waarvan een 270, 280 langs de snelweg. Oh ja, dus dat is marginaal. Eigenlijk. Het is in aantal stations is het marginaal, maar wat je wel ziet, het zijn, zeker in, in het westelijk deel van, van Nederland, zijn het heel grote stations. Dus het zijn, je zet daar veel meer, je verkoopt veel meer liters dan in de steden. Oh ja. Dus het was geen afspraak tussen de... Nee. Langs de nee. snelweg. Okay. Nee, want want uh, als u de 10 cent af doet, langs de snelweg, houdt u dan wel wat over? Zit er dan nog wel een marge op? Verdient u er nog iets op? Ja, dan verdienen wij er nog, uh, nog wel op. We hebben er heel goed naar gekeken voordat we deze test uh, zouden gaan starten. Uh, en wat je ziet is dat uh, door het onbeman te gaan doen, uh, je echt toe te leggen op, uh, op, uh, op het verkopen van de brandstof, dat je minder uh, kosten maakt uh, en je hoeft ook minder te investeren. En dat verschil. Hoezo nog... hoef je minder te investeren? Omdat je alleen maar, uh, wat wij de voorkant noemen, dus je hebt alleen maar de pompen, uh, de tanks waar het product in zit en, uh, en de luifel daarboven. Ja, en je hoeft niet de, de winkel erbij te halen. Uh, want kost winkel, dat geld normaal gesproken? Uh, alles uh, kost uh, geld. Ja, tenzij, uh, je, want je verkoopt er ook dingen tenzij je ja. daar winst op maakt netto. Nee, het kan ook wel geld opleveren, maar uh, kosten gaan voor de baat uit. Dus het kost eerst geld voordat het uh, oplevert. Ja. Uh, en het verschil voor ons uh, zit het erin in dat wij ons kunnen toeleggen op het verkopen van de brandstof. En, en die kosten gewoon heel goed uh, kunnen spreiden. Al reacties van de concurrentie gehad? Ja. ja. Wat zeiden ze? Goed bezig? Uh, nou, het, het is op zich... Uh, men was uh, al op de hoogte dat, dat het ging, uh, ging gebeuren. We zijn nu ook een paar dagen al uh, wel operationeel. En wat je, wat je dan ziet is... Uh, dat je wel reacties krijgt dus van, nou ja, we zullen zien hoe het, hoe het gaat gebeuren. Maar je ziet uh, dat de concurrenten uh, langs de snelweg dus ook reageren door uh, korting te gaan geven. Nu al? En, nu al. Is al gaande, ja. ja. en dat is eigenlijk hetzelfde als wat wij uh, de afgelopen dertien jaar uh, daarvoor al gezien hebben. Dat, ja. Ja, als het station gaat open en, uh, en er wordt gereageerd. Mensen gaan mee. Collega Mathijen Vrij, die ging gisteren even langs bij het nieuwe Tango uh, station. En ze daar op een enquêteur die je klanten vraagt wat ze ervan vinden. Weet je bij welk merk-tankstation je zelf tanken? Ik zie daar de tango. Ja, Als je het tango vergelijkt met andere snelweg -tankstations, wat vindt u van die uitstralingen? Mooier, ongeveer hetzelfde dan andere, of die minder mooi? Het trekt wel aandacht, zeg maar. Het trekt wel aandacht, dus ja. het wordt wel mooier. erop. Ja. Ja. Dit is de eerste tango langs de snelweg. Ja, dat vult wel op, ja. Het is, is wel fijner dan onze standaard concurrentie. In mijn voordeel, zeg maar. Ja, er komen ook hoofdzakelijk heel veel mensen naar het uh, huis hierheen om te tanken wat ik hoor. Lokale mensen? Ja, lokale mensen die ook in Blarenker wonen. Ja. Maar je kunt hier niet contant betalen, hè? Nee, ik ken die niet, Motorrijder, mag ik u vragen hoe u het vindt dat Tango nu langs de snelweg zit? Oh, een goede zaak, Dan kun je veel sneller tanken. ESSO zeggen de letters hier boven mij. En hier betaal je vandaag 1,70. En aan de overkant, goed leesbaar op het bord van Tango, 1,68. En hier bij ESSO hebben ze dus de prijs verlaagd. Want we zitten hier aan de snelweg. En normaal gesproken betaal je heel wat meer. Als je direct aan de snelweg denkt. U gaat hier naar een bemande pomp, hè? Aan de overkant is sinds heel kort een onbemande pomp. Die is veel goedkoper. Wat vindt u prettiger? Een bemande pomp. Kunt u vertellen waarom? Veiliger. En dan betaalt u liever ietsje meer? Ja. Ik wel. U gaat hier nu tanken? Ja. Maar aan de overkant, we zien hem daar liggen. Die tank is met 10 cent goedkoper. Uh, nou ik begreep dat deze ook wel 6 cent goedkoper geworden was. Uh, maar ik doe mee met het zegelsysteem. En wij hebben ook opdracht van de zaak uit om in principe niet bij witte pompen te denken, Ze dus vinden de kwaliteit van de gewone pomp toch iets beter. En uh, dat is eigenlijk de reden. Ja, de kwaliteit is iets minder, meneer Haasbroek. Klopt dat? Nee, dat klopt niet. Dus het is gewoon dezelfde benzine die je bij Shell en bij U tankt? Ja. Komt dus het allemaal uit dezelfde grote olievat? Het komt allemaal uit dezelfde grote olievaten. Uh, je hebt de raffinaderijen en, uh, en het wordt verspreid over het land uh, in verschillende uh, depots. En daar vandaan wordt het weer uh, gedistribueerd naar de tankstations. Oké, okay, dus dat argument geldt niet. Sommige mensen voelen zich veiliger bij een bemanstation. Ja, ook dat uh, is een argument wat, wat je vaker hoort. Uh, wat... Wij absoluut uh, hoog hebben staan en waar we heel veel in investeren. Dat, dat dan wel. Is, uh, is wel in de veiligheid. En dat is de onder camera andere camerabewaking, camera goede verlichting, uh, uh, noodstop, uh, brandplussers, noem maar op. Uh, aan alle kanten wordt er uh, onder veiligheid. Uh, oh ja. Tango is onderdeel van uh, Q8. Ja. Uh, en die blijven wel gewoon uh, duren. Nou, wat je ziet is, we hebben inderdaad in, in Nederland uh, Tango en uh, Q-8. Uh, twee merken en twee verschillende uh, diensten eigenlijk. Het ene is opbemand met korting uh, tanken. En het andere is veel meer het uh, volledige gamma aanbieden. Met, uh, met ook al andere diensten die men uh, zou willen. Dus en, het zijn En daar wordt het dan duurder van? Daar kan het duurder van worden. doordat nou, maar het kan je andere kan niet. Kosten Het is altijd zo, toch? Ja. Of zijn er Q8-pomps die goedkoper zijn dan Tango-pomps? Er zijn geen Q8-pomps die goedkoper zijn dan Tango. Er zijn geen Q8 die goedkoper zijn nee, dus dan wordt het de, altijd duur van. Maar er zijn wel Q8-pomps die goedkoper zijn dan andere q 8 okay. En Waarom noemt u eigenlijk korting? Waarom noemt u niet gewoon een lagere prijs? Het klinkt een beetje alsof u ons een gunst verleent... Nou, het is omdat uh, wat heel altijd heel sterk gecommuniceerd wordt, is prijs. Maar uh, wij en ook andere aanbieders op de markt... die werken met een uh, adviesprijs. Om, om dat inzichtelijk te maken, om een, een goede vergelijking te maken... moet je behalve over de, over de prijs die je betaalt... ook hebben over de korting die je geeft. Mm, okay, Oké, dus dat zit erachter. Goed. Maar ik snap één ding nog niet zo goed, want je hebt nu Q8-pompen. Die zijn van u en dan gaat u dan, die gaat u ombouwen tot tango's. En dan de, de winkel erbij, die gaat u verhuren. Dat klopt. Ja, Kennelijk kan dat. Kennelijk levert dat nog steeds geld op. Ja. Waarom wordt het dan niet allemaal goedkoper? Nou, in zoverre, ik denk dat er heel veel, allemaal, dat kun je nooit, nooit zeggen... maar dat er heel veel pompen juist goedkoper worden. Want je ziet ook dat de laatste jaren inmiddels bijna 1800 tankstations... van de 4000 onbemand is geworden. En dat was, ja, maar langs de snelweg tot nu toe niet? Langs de snelweg tot nu toe niet. Waarom betalen wij daar dan zoveel meer geld? Ik denk dat dat deels is, omdat u... Uh, het gemak van tanken langs de snelweg uh, uh, erg waardeert. En daarbij dus de andere zaken die u daar nog kunt, uh, die kunt drop, krijgen. Die dropjes. Die dropjes, nee, nee, die, dropjes die, kan je, die, die gaat u nu apart zetten. En ja. dan gaat u winst op maken zelfs. Want anders zou u het niet doen. Dat klopt. Dus, dus dan worden we toch gewoon gepakt langs de snelweg. Ik denk dat uh, dat, dat deels uh, het, het geval is. Ik wil alleen niet voor, uh, voor mijn concurrenten natuurlijk spreken. En ook niet voor, uh, voor de klanten. Het belangrijkste is dat wij, voor ons uh, althans... dat wij uh, nu ook langs de snelweg uh, de klanten een korting kunnen geven. En uh, inhakend op wat die laatste uh, meneer in de reportage ook nog zei. Dat hij voor zijn werkgever, uh, de, of niet zozeer voor zijn werkgever... maar voor zichzelf uh, de zegeltjes... Dat bij ons is het ook in plaats van het sparen, meer het besparen. En dat kunnen we nu ook langs de snelweg. Straks het bijzondere, niet eerder vertelde verhaal van David Cohen. Die zijn leven letterlijk dankt aan een Rembrandt. Tijdens de oorlog mocht hij Nederland verlaten. En rouw voor een schilderij van de meester. Dit is Radio 1.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 En de leider van de Griekse partij Gouden Dagenraad... moet vandaag voor de rechten verschijnen. Hij is onder meer aangeklaagd voor moord, mishandeling, witwassen... en het oprichten van een criminele organisatie. Hij is een van de 22 leden van de extreemrechtse partij... die afgelopen weekend zijn opgepakt na een volksprotest... vanwege de moord op een linkse rapper. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Donte Hopen. Met een filo op de A67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat dus de Velden en Alfred Helden 6 kilometer na een ongeluk. Er is wel goed nieuws, want inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Met hier aan tafel David Cohen. In ruil voor een schilderij van Rembrandt mocht hij in de oorlog als Jood Nederland verlaten. Zometeen horen we waarom hij dat bijzondere verhaal nooit eerder vertelde. En hij zit bij ons aan tafel samen met Robert Lem, die het verhaal heeft opgetekend. Ook bij ons Angela Wals. Zij besloot een jaar lang alle winkels te mijden en niks meer te kopen. Martijn Hazebroek van de Tango Pompstations. En ethicus Jan Voorstenbos. U kunt reageren op Facebook, via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website dag.nu. Nooit eerder vertelde David Cohen, nu 81 jaar... hoe hij de oorlog overleefde als Joods jongetje. Maar deze week verscheen het boek Een Rembrandt voor 25 Levens. En daarin vertelt hij alsnog zijn verhaal. En dat werd opgetekend door schrijver Robert Lem. Beiden hier aanwezig. Hartelijk welkom allebei. Om met u te beginnen, Robert Lem. Het boek heet Een Rembrandt voor 25 Levens. Over welke Rembrandt hebben we het en over welke 25 levens? De Rembrandt waar we het over hebben is uh, een portret van Dirk Janszoon Pesser uit 1635. Een bierbrouwer uit Rotterdam waar Rembrandt speciaal voor naar Rotterdam is gegaan. Daar heeft hij uh, hem geschilderd en ook zijn vrouw. Haasje Kleiburg. En het schilderij van Haasje Kleiburg hangt in het Rijksmuseum. En dat van Dirk Pesser, dat hangt in Los Angeles in het County Museum. Ja, en de 25 levens die in ruil daarvoor werden gegeven? De 25 um, zijn familieleden van de gebroeders Katz, Nathan en Benjamin Katz... En, hun, uh, en de familie van uh, hun vrouwen. En David Cohen is één van de 25... die toen als tienjarige jongen mee is gegaan uh, naar het buitenland. hadden ze toestemming voor gekregen in ruil voor dat schilderij. Ja. Hoe, hoe ontdekte u dit verhaal? Dat ontdekte ik doordat ik in de jaren negentig David leerde kennen. En hij vroeg mij om uh, zijn verhaal uh, op te schrijven... Ja, dat heeft een, een heleboel uh, dagen of jaren geduurd. Er uh, is dus nog een lange periode tussen gezeten... omdat er aanvankelijk veel te veel in het boek stond. En tenslotte hebben we ons beperkt tot het reddingsverhaal... wat het uitgangspunt is van dit boek. En ook, daar gaat het ook om. Ja, want vertelt eens even heel kort. Het speelde in 1942 in Dieren... 71 jaar geleden. Wat is er toen gebeurd? Uh, dat we, we waren in uh, 1942 september in Dieren. Daar hadden de ooms van David... Nathan en Benjamin hadden daar een um, antiquariaat. Ze verkochten schilderijen. En een van die twee ooms die was een jaar daarvoor naar Zwitserland gegaan... waar dat, uh, waar dat antiquariaat een uh, filiaal had in Basel. En Nathan, die in Zwitserland zat, die heeft onderhandeld... met, uh, ja, met de handlangers, of de, de zaakgelastigden van uh, rijksminister Geuring die uh, dat schilderij van Rembrandt wilde hebben... om dat cadeau te doen aan Hitler voor zijn heldengalerij in ja. En in ruil daarvoor kreeg dan de, de, de familie, of een deel van de familie kreeg een vrijgeleide om Nederland te verlaten. Ja, precies. Ja. En toen er mochten er meer mee. He, er waren ook nog familieleden die zeiden van, uh, nou het zal zo'n vaart niet lopen, de oorlog is uh, snel voorbij. Die, want, wil, die wist, wilden niet mee. Nee, wat wist men toen al van de vernietigingskampen? Of... Nee, dat, dat niet. wisten ze niet. Ze wisten wel iets dat er, dat er vreemde dingen aan de gang waren. Er werden ook razzia's gehouden, vooral ook in de buurt van dieren. Maar eh, over de concentratiekampen wisten ze nog niets. Nee, dat was toen nog niet bekend. Nee. En, en, en waarom is dat verhaal niet eerder verteld? Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag. Eh, als, eh, in het boek wordt ook wel duidelijk eh, dat. Eh, die ooms, die gebroeders Katz... die onderhandelden dus met, met nazi's. Met die dan is wel, weliswaar werkte voor de kunsthandel. Maar dat werd toch een beetje gezien als. Ja, later na de oorlog werd dat wel gezien als een vorm van collaboratie. Maar ze redden hun eigen leven ermee. Ja, precies. Dat is zo. En dat is ook de reden waarom David het boek wil. Waarom hij dit naar buiten wil brengen. Want hij zegt. Uh, ja, ik was een tienjarige jongen, hè, dus ik ben gewoon meegenomen door mijn ouders. Uh, ik leef nog dankzij het feit dat mijn ooms mij gered hebben. En wat ze later over mijn ooms vertellen, ja, dat moeten ze dan maar doen. Maar ik wil mijn ooms bedanken en dat is de reden waarom dit boek geschreven is. Ja. Zij zijn de redders geweest van hem en van 25, dus van 25 mensen. En nooit heeft iemand van die anderen er iets geschreven. Hij is een van de laatste die nog leeft. En hij wilde dit absoluut. Hij wilde een eerbetoon voor zijn ooms. Die dit voor elkaar gekregen hebben. Ja. David Cohen, dat, dat is gelukt. Want het dat boek is... dat ligt er. Met de Rembrandt voorop. Zodat we ook allemaal zien om welke schilderij het gaat. U was tien jaar en opeens zat u in de trein naar Spanje. Nou ja, opeens. <laughs> nou ja. Daar, daar was natuurlijk een, een grote voorbereiding aan vooraf waar ik dan als kind uh, bij betrokken was. Maar je moet het natuurlijk bekijken uit een, uh, ja, vanuit een jongen van tien jaar... dat het voor mij buiten de spanning van mijn ouders... toch wel een klein avontuur was. Ja. Maar wat ik gemerkt heb dus uh, in, in ons gezin... dat er uh, veel geheimzinnigheden en allerlei uh, eisen waren gesteld aan de familie en dus ook aan ons gezin... voordat wij het land konden verlaten. Dus het was een angstige reis? Het was een angstige reis. En vlak voordat wij dus eigenlijk vertrokken... waren er bij ons in de buurt, in Brummen. Uh, vlak bij dieren waren er nog razzia's. Dus wij hebben vlak voordat we weg zijn gegaan... hebben wij nog een week ondergedoken gezeten bij de buren. Want ja, het had kunnen zijn, het is niet gebeurd. En of dat iets mee te maken had, dat men al wist dat wij eh, die reis zouden maken... of dat wij dan in ieder geval de, de kans zouden krijgen. In ieder geval zijn ze ons huis voorbij gegaan. En eh, daarna zijn de voorbereidingen begonnen... voor de reis naar eerst naar Spanje... later dan van Spanje naar Jamaica. En daar hebben wij bijna anderhalf jaar nog... in een vluchtelingenkamp gezeten. En van daaruit... Toen dat kamp opgeheven werd, zijn wij naar Curaçao gegaan. En daar zijn wij eind, eind 45 weer teruggekomen. Dus ja. toen was ik 13 jaar. Ja, toen was u 13 jaar. U beschrijft het, in, in uw boek is het te lezen als een avontuur... Dat, wat ook heel goed past natuurlijk bij een jongen van die leeftijd. En dat het voor u eigenlijk ook eigenlijk wel een mooie tijd was. Maar voor uw ouders eigenlijk een vreselijke tijd. vreselijke ja, tijd. Ja, omdat zij ja. geen idee hadden ook wat er gebeurde. Totaal in geen... geen uh, Zekerheid van wat er met de familieleden, die dus uh, uh, niet mee konden. En ook uh, familieleden van mijn vader. Die had nog twee ouders en twee zusters achtergelaten. En ja, dat, dat, bedoel, er was gewoon totaal geen, geen zicht op wat er, als wij terug weer zouden gaan wat wij dan thuis en dieren weer zouden vinden ja. in Nederland. Ja, u beschrijft ook hoe u terugkomt in een grauwe wereld in Nederland... Ja. na de bevrijding. En uh, wat mij zo opvalt is dat u, u wordt volwassen, u trouwt... u krijgt kinderen en u spreekt niet over dit verhaal. Hoe kan dat nou? Dat had te maken dat de meesten van, van onze generatie... dus uh, ja, zulke vreselijke dingen hadden meegemaakt. En als ik toen dat tijd daarover had moeten praten... dan had ik alleen een, toch ja, een, een verhaal kunnen vertellen... waarin wij die verschrikkingen niet, niet echt on, aan de lijve hebben ondervonden. Maar daar hoef je dat je toch niet was, voor te schamen? Ja, het was een soort gene om, om, om dit soort verhalen te vertellen... Aan, aan de mensen die ondergedoken hadden gezeten of uit de kampen. Ja, het hoefde niet, maar we deden het. Nee. We vertelden. We maar ook niet in kleine veel. kin. Kring ook niet aan uh, uw eigen kinderen. En de, de eigen, de, onze kinderen die hebben wel geweten dat wij het op een bijzonder beide, mijn vrouw ook, die heeft op de Kalmeijerlijst gestaan... dat wij uh, wel uit Nederland zijn weggegaan... en Curaçao in Jamaica gezeten hebben... Mm -hmm. Maar alle details werd, werd gewoon niet meer over gesproken. Er was ook geen ruimte voor. En nee. Het was vlak na de oorlog. Maar mijn verhaal was ook wel uh, in die zin dat ik... Na de, na de, nadat ik teruggekomen was in een klein dorpje... waar men niet, er niet op gerekend had dat wij als familie weer terug zouden komen... dat daar voor mij opnieuw een soort overleving kwam... Want ik kwam in een, in een, in een land wat, wat totaal door de oorlog was geteisterd. En ik was goed gekleed. was wel bespraakt Ik had wel een jaar bij de Engelse Engels kostschool gezeten. Dus ik viel in een enorme culture shock. Ja, ja, dat beschrijft u ook in uw boek. Dat dat eigenlijk een heel moeilijke tijd voor u was. Heel lang. Totdat u zelf volwassen ja, was? Ja, doordat er in onze familie dus ook nog allerlei uh, ja. Uh, ja. dingen gebeurden. Mijn vader overleed. Mijn moeder werd ziek. Mijn zuster vertrok naar Indonesië. Mijn broer was vier jaar jonger. Dus ik, ik, voor mij was het eigenlijk een hele, hele moeilijke tijd. Ja. Ja. Ja. Robert Lem, is het zo dat dit verhaal misschien ook niet eerder verteld kon worden? Dat het die tijd ervoor nodig was om, om dit verhaal nu naar buiten te brengen? Ja, ik denk dat het uh, nu pas kan. Want wat uh, David Cohen zelf al heeft gezegd... maar je kan het nog een beetje duidelijker zeggen... Uh, Bajenne, ja, als je dit, haal, dit verhaal direct had verteld aan bijvoorbeeld andere joden die het overleefd hadden, dan hadden ze gezegd... van: nou, jullie hebben geluk gehad, zeg. Ja. Dus daar... Maar dat is toch ook zo? En dat ge... Ja, ik... Nee. ik blijf het in geluk nee. vinden. Nee. Tuurlijk, maar voor, voor joden die uh, minder geluk hebben gehad... Ja, uh, en die deze mogelijkheden niet hadden... kijk, uiteindelijk dachten ze ook van... ja, die ooms van jou, die, uh, die zaten er heel goed bij. Die hadden um, hele kostbare schilderijen. Plot. Die waren al voor de oorlog. Voor de oorlog waren de Duitsers al degene... die het meeste antieke kunst kochten. En dat ging in de oorlog gewoon door. En ja, die, die ooms, die onderhandelden gewoon met meneer Miedel en meneer Posse. En dat waren de, de zaken, dat waren de inkopers van Geuring Ja, en als je daarmee omging... En ja. er zijn ook, er is ook, een, er is ook een meneer Lipschutz geweest, die in die tijd zei van, nou, als je met Miedel zaken deed, dan was je gewoon hartstikke fout. Ja. Dus er zit een zekere, hè, er zit een kant aan deze zaak, die nu, nu kan dat naar buiten komen, maar dat had... Uh, 20, 30 jaar geleden was dat de, de tijd er nog niet voor. Maar, is het voor u een opluchting, meneer Cohen... om het verhaal eindelijk eens helemaal op tafel te zien liggen? Ja, ja enorme opluchting. Het heeft natuurlijk ook met mijn leeftijd te maken. En wat ik nu ook nog belangrijk vind... dat ik heb een heel nageslacht. Ik heb drie kinderen, acht kleinkinderen. En ik vond het nu belangrijk om het verhaal... nou, toch voor hun zo... Uh, Leesbaar te maken, zodat ze eigenlijk konden begrijpen. wat, wat er met hun ouders, grootouders eigenlijk gebeurd is. Ja, en wat, wat is hun reactie? Heel positief. Ze ja? zijn eigenlijk de, allemaal ontroerd. En, en, en. ze zeggen niet, waarom heb je dat niet eerder verteld, nee, vader ik krijg, grootvader? Ik krijg een tegendeel van wat u zegt. Uh, totaal niet iets van. Uh, waarom. Mijn dochter, mijn dochter, die nu pas over was uit Israël... en die, daar, die toch zelf heel veel met oorlogsslachtoffers in Israël te maken heeft... die heeft het boekje nu gelezen voor de presentatie. En die kwam met allerlei vragen en verwonderingen. Dus uh, het levert ja, een mooi gesprek. Uh, ik wil niet zeggen verwijt, maar ze voelde zichzelf toch wel een beetje schuldig namelijk, aan dat ze eigenlijk er zo weinig vanaf wist. Dat ze er niet naar gevraagd heeft. Uh, He, uh, heeft u het schilderij wel eens gezien? Dit uh, schilderij van Rembrandt? Uh, in een reproductie, want het hing op dit moment juist in de Magna Plaza. En dat hebben we dus bij de presentatie kunnen presenteren. Maar ja. ik, ik ben niet in Los Angeles nee. geweest. Het, ligt, het uh, hangt in Los Angeles, ja, maar heeft het nooit, het nooit kan... oog in oog mee. Zou u, het no zou u dat nog willen? Ja, als het... Als het uh, Mogelijk zou zijn voor mij, dan zou ik dat nog wel weten. Want wat zou dat betekenen om dat dan te zien? Want dat is dan het schilderij waardoor u daar staat, dan zou het nog levendiger voor me maken. En denk ik ook nog, misschien meer emotie opbrengen. Van de reproductie wel aardig. Maar u haalt het niet bij het origineel. Er zijn ook reacties uit de Joodse gemeenschap. Want u zei het net, 20, 30 jaar geleden lag dit nog te gevoelig. En nu, nu ligt het verhaal er dan wel voor iedereen om te zien. Nou, het aardige is dat op de presentatie, vorige week was dat... Toen was daar Ronnie Naftaniel van het Sidi. En die heeft, een, uh, ja, die heeft iets over, deze, over dit verhaal verteld. En hij zei toen dat dit type verhaal is nog niet... Dit er zijn meer van dit soort verhalen geweest, maar die zijn nog niet opgeschreven. En hij was ook degene die, uh, die zei van... dit schilderij is het kostbaarste schilderij ooit. Het duurste schilderij ooit. Omdat er 25 levens door gered zijn. Juist. En zoals meneer Cohen net vertelt, al zijn nageslacht. Ja. We ja. gaan iets heel anders doen. Wanneer jij een duur apparaat gaat kopen draait het maar om één ding: de juiste techniek. Intel Core i7 processor, 4 gigabyte Blu-ray, 500 GB schijf, A7 mobility. HD 6 Ik jouw jou om van de euro voor deze televisie. nee, wij nee, nee, uh, 1500 1599. Ja journaliste Angela Wals. dit geluid doet anders vermoeden, maar deze maand is de Buy Nothing New maand en jij leeft al lang volgens dat principe. Je koopt niks nieuws. Hoe ben je ooit tot dat besluit gekomen? Ja ik. Uh, ik was op wereldreis geweest. Acht maanden heb ik gereisd. En ik denk dat heel veel mensen dat ervaren ook als ze op vakantie gaan. Uh, je bezittingen zitten in een koffer. En die kan je dragen. En het is heel overzichtelijk. En het voelt heel prettig. En uh, eenmaal thuis werd ik al heel snel onrustig. Ik had het gevoel dat mijn telefoon veel te oud was. Ik had het gevoel Wat dat ook ik niet... zo was. Wat ook zeker zo was. Uh, iedereen had een iPhone, ik nog niet. En uh, ik, had, uh, uh, ik dacht, oh, ik, wil, ik wil een nieuw boek kopen. Ik wil nieuwe kleding hebben. En. Ineens dacht ik, waarom ben ik hier zo onrustig van? Waarom wil ik meteen weer iets nieuws kopen? Terwijl ik acht maanden er geen, geen dag over na had gedacht. Je had acht maanden alleen maar eten gekocht en verder niks? Ja, ja het was helemaal niet logisch om spullen te kopen. Want je moest ze meenemen. Een, je, ja, je moest meenemen. Um, en toen dacht ik, nou, hier doe ik dus niet meer aan mee. Laat ik hier een jaar niet aan meedoen. Laat ik een jaar geen spullen kopen. Na die wereldreis heb je na dat besloot. En hoe ging dat? Dat is heel makkelijk... En uh, ik raad het iedereen aan. <lacht> um, het is een, een maand lang is het een vreemd gevoel. Want kopen is een gewoonte, denk ik. Ik denk dat voor heel veel mensen het heel normaal is. Je hoeft geen grote consument te zijn. Maar het is normaal om iets nieuws te kopen. En uh, je wordt ook continu geprikkeld. Recla reclames, je loopt in de stad. Um, en de eerste maand is dat gek. Want uh, niet omdat het zo ontzettend moeilijk is... om geen nieuwe broek meer te kopen. Maar omdat je het gewend bent het wel te doen. Na een maand is het heel makkelijk. Ja. Even voor de helderheid. Je kocht wel eten. Ik kocht wel eten. Je kocht wel tampesta. Tampesta. <laughs> Shampoo. Shampoo, zeep, uh, dagcreme... En, um, dus vijf cosmetica-producten. Um, verder uh, kocht ik uh, alles wat ik lekker vond. En ik deed heel veel leuke dingen. Ik ging naar de bioscoop of uh, ik maakte een mooie reis. Oké, okay, je gaf wel geld uit. En dat Aan ervaringen dingen. gaf ik geld uit. Aan ik heb eigenlijk niet minder uitgegeven. Uh, <laughs> Oké, okay, nee. dus het levert niks op. <laughs> het, ging niet, het ging mij ook niet om minder geld uitgeven. Uh, het ging mij om de test. Het was een experiment. Uh, er is, het is zo normaal om te kopen. Wat als je het een jaar niet doet... Wat verandert er dan? Dat wilde ik weten. En? Heel weinig. Um, het is zelfs alleen maar. Veranderen sowieso geen slechte dingen. Het is niet zo dat iets heel erg naar wordt. Ik werd er heel gelukkig van. Ik werd heel ontspannen van het idee dat ik niet meer mee hoefde te doen aan een hype of een modegril of een trend. Um, ik, uh, uh, het scheelt heel veel tijd, het scheelt heel veel geld. En um, het is voor mij een van de meest bevrijdende ervaringen geweest ooit. Ja. Geen boek ook? Ja, boeken was lastig voor mij. Ik uh, ben gek op boeken. Bibliotheek? Een bibliotheek. Ik heb mijn bibliotheekpasje voor het eerst in mijn leven gebruikt. Uh, Oké, okay, voor het eerst überhaupt na, in je na, leven. Na mijn kindertijd. Ja. Ja, nee, voor het eerst in mijn volwassen leven heb ik mijn bibliotheekpasje echt vaak gebruikt. En um, boeken, ja, dat vind ik echt wel heel fijn om te kopen. En nu na dat jaar koop ik niet nieuws meer. Maar boeken, ja, toch wel. wel vaak <laughs> tweedehands. Ja. Ja. Maar kleren bijvoorbeeld niet? Nee, kleren uh, heb ik ook een heel jaar niet gekocht. Ik hou van kleren. Ik vind het leuk om, om het te dragen. Je ziet er ook best leuk uit, nu. Dankjewel. <laughs> ja, Thijs maar... had hij iets heel anders verwacht, <laughs> ja, uh, geloof ik. Thijs had verwacht dat ik er misschien uit zou In zien lompen. als ja. een uh, zwerver. Uh, nee, dat is niet zo. Maar na een jaar. Je hebt echt heel, de meeste mensen hebben genoeg kleding. Uh, je kan maar op een makkelijk een jaar. Zijn je kleren zomkleding. versleten? Tuurlijk, maar daar doe je, denk ik, de gemiddelde Nederlandse, uh, Nederlander doet daar tien jaar over. Dat, dat, dat... Nou, dan is het wel echt lelijk. Nou, prima, dan is het lelijk. Dan koop je af en toe iets nieuws of je koopt, er is al zo, zijn zoveel spullen. Eigenlijk alles wat we willen en nodig hebben is al gemaakt. Het hoeft niet nieuw, nieuw te worden. Want als je nieuwe kleren nodig hebt, dan ga je naar een tweedehands winkel of zo? Ja, dan ga ik naar een tweedehands winkel. Of ik ruil het met vriendinnen. Okay, um, die ongeveer dezelfde maat hebben? Ja, dat, ja dan wel. dat moet dan wel. Of je moet het vermaken? Precies. Je kan ook zelf kleding maken. Maar Dat je is weer misschien stof wel nodig die je hebt. moet kopen. Klopt. Ja, nee, je, blijft, je blijft wel snel bezig. Maar ik, uh, tweedehands kleding, ja, daar zijn genoeg winkels van. Ja, meneer Nee, ja, Ik zou zeggen, je kunt ook zelf je kleren de stof weven. Weven, ja. ja maar ik, ik, ik moet dan denken aan, aan toch ook wat praktische problemen... vooral met, met kinderen, want die groeien zo snel uit hun kleren. Ja. ja, ik heb geen kinderen. Um, maar ik denk ook dat er genoeg kinderkleding bestaat al. Ja, Kinderkledingbeurzen zijn er toch ook? Ja, nou ja, ook de goedkoop kopen en ruilen en zo. Ja, ja, ik denk dat op het moment dat je zwanger bent... al heel veel mensen in je omgeving zeggen... Oh, ik heb ik nog ook een hele zol vol staan ja. met dingen die... en het is niet zo dat kinderen hun kleding snel uh, verslijten. Nou, nou? dat vind ik niet helemaal met Heel Niel wel Mij interesseert eigenlijk wel die uh, uitsluiting van ervaringen. Want daar kun je toch ook behoorlijk druk mee zijn. We Leven in een in economie Dus mm -hmm. wat dat betreft uh, ga je gewoon helemaal mee met de trend... om het juist in ervaringen te zoeken en niet in ja. En je zegt dat je budget en zo... ja, Ik weet niet wat je budget is... maar dat je, dat je ook heel veel aan ervaringen uitgaat. Ja. Zou je niet zeggen dat voor ervaringen... eigenlijk ook een beetje zo de klat erin zit... als je het alsmaar blijft doen en erachteraan jaagt? Maar ervaringen vind ik meer waard dan spullen. De herinneringen die ik heb uh, aan de uh, gave dingen die ik heb gedaan... die beklijven meer dan de spullen die ik heb. Dus ik klopt, misschien heb ik mijn ervaringen wel als een surrogaat gebruikt... Maar ze, zijn wel, ze voelt wel heel erg goed. En ik vind het ook niet erg om te consumeren. En ik vind het ook niet erg dat ik dan misschien uh, vaker... Uh, uh, naar de bioscoop ging. Nee, dat vind ik dan fijner om te doen. Ik vond het fijn om los te komen... van het gevoel dat je de hele tijd moet kopen. Okay. Want zit er een ideologische reden achter bij jou? Dat je de wereld beter wil achterlaten... of dat het milieu uh, te veel vervuild raakt met al die producten? Zo is het niet begonnen. Ik ben niet met een achterliggend uh, filosofische gedachte... over de verwerping van de consumptiemaatschappij begonnen. of Ik vond ook niet dat, uh, dat ik het moest doen... omdat het produceren van producten de wereld leeg trekt. Uh, dat is niet de reden waarom ik ben begonnen. Ik was vooral nieuwsgierig wat gebeurt als hmm. ik niet meer koop. Maar ik ben natuurlijk niet voor een economie die ervoor zorgt dat alle productie, dat alle grondstoffen opraken. Hmm. Uh, nee, dat, dat, is er wel, dat is erbij gekomen later. Ja, precies. Dus die, die overtuiging is wel gegroeid dat het ook die goed is, is om het te doen. Ja, het is, word, werd heel onlogisch ineens om zoveel te kopen. Als uiteindelijk de wereld helemaal niet aan kan. Nee. Ja, Elspeth, ik ben wel heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja, nee, Ik wil eigenlijk eerst nog even weten... wat dat gevoel van bevrijding dan was voor jou. Betekent dat dat je, tijd, dat je meer tijd overhield? Of, of een, gevoel, een bepaald gevoel? Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, het is... Het is uh... Ik had meer tijd over. Het is vooral een gevoel... Ik was heel blij dat ik het niet meer aan mee hoefde te doen. Ik was heel blij. Ik had voor, het, voor mijn gevoel kon ik heel stoer zeggen... Ja, jullie zijn allemaal slaas aan het reageren op uh, wat bedrijven willen dat je koopt. En, uh, waar, en ik had het gevoel dat ik daar niet meer aan mee hoefde te doen. En dat uh, uh, was ontspannend. Ja, nou, en dan? Ja, ja, ja. Jij laat de stilte vallen. Nou, het lijkt me wel wat. Ik zal het thuis eens voorstellen. Even kijken of de handen, handen ervoor op elkaar krijgen. Ik merk dat mensen meteen het heel gek idee vinden... om een heel jaar niets nieuws te kopen. Maar de meeste mensen hebben genoeg spullen... om een jaar niets nieuws te kopen. Daar ben ik echt van overtuigd. En ik zou zeggen, probeer het. Want na een maand ben je van het gevoel af. Ja, maar de regering vindt dat we wel moeten consumeren. Want anders komt de economie niet meer op gang. Ja, ik heb me ook helemaal kapot geconsumeerd dat jaar. Ik heb heel veel gedaan. Maar uh, ja, geen nieuwe spullen. En dat was meteen de eerste reactie van heel veel mensen. Als jij niets meer koopt, stort de economie in. Ja. Ik vond het ook heel moeilijk om daar meteen een antwoord op te geven. Want ik denk, ja, zo, zo werkt onze economie nu eenmaal wel. Maar ik vond het heel gek dat ik me verantwoordelijk moest voelen... als consument voor de economie. Het, nou ja, het, voor de baan van je buurman. Voor de baan van mijn buurman die iets maakt. En misschien moet er dan toch iets verschuiven in die economie. Ik ben geen econoom, maar uh, het, is, kan natuurlijk, het is sowieso onhoudbaar, de groeieconomie waar we nu in zitten. We kunnen niet blijven maken. Zometeen na drie uur gaan we praten met twee liefhebbers van de Formule 1 over de film Rush, die vanaf morgen te zien is in de bioscoop. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl Vrijdagavond van 7 tot 8. Manjaren. Een eerbetoon aan Johannes Van Dam met kookboekenspecialist Jonah Freud... chef Geert Burema, filmmaker Bianca Tan... en een reconstructie van Van Dam's beroemde paroolrubriek Proefwerk.